9 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal. Vervoersorganisatie Transport en Logistiek Nederland maakt zich zorgen over de toename van diefstal uit vrachtwagens. Al die voedselhype, zoals bijvoorbeeld geen brood eten, zorgen er juist voor dat we ongezonder worden, zegt voedingshoogleraar Fred Browns. Nu het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Het vuurwapengevaarlijke duo dat maandag in Enschede een man neerschoot en een gezin gijzelde... is nog altijd niet gevonden. Ook een klopjacht van arrestatieteams in de provincie Groningen vannacht leverde niets op de politie. We hadden gisteren overdag al veel tips. Naar aanleiding van Opsporing zijn er ook weer tips binnengekomen. Die nemen we allemaal serieus en die gaan we na. En dat betekent ook dat we natuurlijk met, uh, met vele politieeenheden... Zich verplaatsen en we kunnen dus overal opduiken. En dat gebeurde dus gisteravond onder meer in windschoten. Maar dus zonder resultaat. De man van 25 en vrouw van 19 die worden gezocht, worden verdacht van gewelddadige inbraken, overvallen en ontvoeringen. In het AD zeggen familieleden van het stel dat ze zich moeten aangeven bij de politie. voor er meer ongelukken gebeuren. Bij voeding- en chemiebedrijf DSM is vorig jaar de omzet met 5% gestegen... naar 9,62 miljard euro. De netto-winst daalde met 3% naar 271 miljoen. En dat kwam vooral door tegenvallers in het vierde kwartaal... toen al DSM veel last van ongunstige wisselkoersen. De voedingstak maakt veel producten in Europa... die vervolgens buiten Europa worden verkocht. Voor dit jaar denkt DSM dat de resultaten gelijk blijven. Eerder rekende het bedrijf nog op groei.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 Het zijn ongelooflijk veel mensen in Nederland. Toch kan volgens de cardioloog het aantal overlevenden verder omhoog. Ambulance- en ziekenhuispersoneel weet soms niet dat een defibrillator is gebruikt, waardoor de hartpatiënt niet altijd goed wordt behandeld. De Zuid-Koreaanse luchtvaartmaatschappij Asiana heeft een boete van een half miljoen dollar gekregen... vanwege het vliegtuigongeluk in San Francisco. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten... was Asiana onder meer veel te traag met informatievoorziening. Zo duurde het een dag voordat er een speciaal informatienummer was. Bij het ongeluk kwamen vorig jaar juli drie mensen om het leven. Een van hen werd overreden door een brandweerauto... nadat uit het toestel was geslingerd.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 ANWB Verkeersinformatie, John Sahoka. Met nog een paar opvallende files. meer op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... staat er een ongeluk tussen Weert, Noord en Afrit Valkenswaard 7 kilometer. Bij Valkenswaard is alleen de vluchtstok open. Kunnen we het beste bijklopen? Het vonderen omrijden via Vendel volgt dan de wegnummers A73 en de A67. En op de A29 richting Bergen-op-Zoom... daar is bij de Heinoordtunnel maar één rijstrook open. En een korte file op de A73 richting Nijmegen. Daar staat er een ongeluk tussen kloppen Ewek en Beuningen 2 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstoken weer open.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 Goedemorgen allemaal, het is de midweekse ochtend en nog steeds alleen op één, zeg ik met een beetje weemoed. We kennen Mien met de mandolin natuurlijk, Harm met het harpje en die laatste is vast en zeker bij het Dutch Harp Festival in Utrecht. Verslaggever Martijn Grimis is daar ook en hij volgt initiatiefnemer Remy van Kesteren. Hij is zelfs de artistiek directeur van dat vanochtend begint het Dutch Harp Festival, met als thema No Harp. Een no story. Ik ben benieuwd naar het verhaal van de harp. Dat allemaal in de loop van deze ochtend. Eerst nu de diefstallen uit vrachtwagens. Want dieven laten de vrachtwagens zelf vaker staan, maar nemen wel vaker de lading mee. Dat meldt de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Afgelopen jaar werd 42% meer lading gestolen uit vrachtwagens. Peter Sierad, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de algemeen directeur van Transport en Logistiek Nederland, de vervoerdersorganisatie. Wat vindt u van die cijfers? Ja, dat zijn toch uh, schrikbare de cijfers. Uh, we zien dan toch dat uh, als we het totaal bij elkaar optellen... de vrachtautodiefstallen en de lading... dat het toch zo met 50% gestegen is in 2013. Ja, En opvallend is dus dat uh, ze de vrachtwagens vaker laten staan. Die werden vroeger dus ook wel veel gestolen. Maar nu gaat het vooral om de lading. 42% meer lading gestolen. Ja, dat, dat klopt. En uh, wij denken, ja die vrachtauto's die worden toch uh, een stukje veiliger met, met volgsystemen en ook uh, de beveiliging rondom de auto zelf. Dus ik denk dat dat wel een effect heeft dat die, die diefstallen wat, wat minder zijn. Maar het gaat er dieven kennelijk meer om, uh, om de lading. En dat is toch wel uh, nog meer zorgwekkend. Ja, belangrijk is natuurlijk altijd de pakkans. Hè. Ze moeten ook het idee krijgen dat ze in de gaten kunnen lopen en daar schort het nogal aan, geloof ik. Ja, klopt. We hebben tot, uh, tot 2012 uh, een speciaal team bij de politie gehad... onder leiding van een uh, speciale officier uh, transportcriminaliteit. En uh, toen zagen we toch uh, vanaf uh, 2010 die diefstallen wat, uh, wat dalen. En nu door de, ja, toch de reorganisatie bij de politie... en de komst van het, uh, de nieuwe landelijke politie... Ja, zien we nu dan in 2013 uh, die cijfers weer dramatisch stijgen. Omdat dat uh, speciale team is opgegeven en die officier er ook niet meer is? Ja, dat uh, team is opgegeven en die officier is er niet. En uh, ja, wij zagen toen toch wel uh, effecten. En uh, ja, we denken toch dat het uh, noodzakelijk is om toch weer meer aandacht uh, te, te krijgen voor die transportcriminaliteit. Dus u zegt eigenlijk dat de politie te weinig controleert op die parkeerplaatsen. Want dat zag ik ook in de cijfers, dat het vooral in uh, Brabant en Limburg het geval is, hè? Ja, klopt. In Brabant en Limburg de parkeerplaatsen. Uh, ja, het is misschien moeilijk om te zeggen van uh, minder controleren. Maar we zien toch dat, uh, dat zo'n uh, zo uh, transportcriminaliteit toch een wat andere aanpak heeft. En, uh, en als daar wat, uh, bij de politie een, een dienst op zit die daarin gespecialiseerd is. Dan zie je ook dat het in de opsporing veel meer succes met zich meebrengt. Kunnen de transporteurs er zelf ook nog iets aan doen? Ja, dat is zeker. Wij doen als Transportlogistiek Nederland... veel aan informatie naar de leden toe. We hebben ook speciaal vorig jaar een, een, een lespakket... voor chauffeurs en ondernemers ontwikkeld. Dat we dan via internet te bekijken. Ja, om in ieder geval te laten zien... wat kan je preventief doen aan criminaliteit. En wat kan je ook aan nazorg doen. Want het is natuurlijk heel vervelend als chauffeur zijn... dat je geconfronteerd wordt met, met diefstal. Want over hoeveel geld praten, Hebben jullie dat ook beschrijverd? Nou, we hebben ooit een keer becijferd dat de totale transport Criminaliteit is een 350 miljoen euro op jaarbasis. is. Ja, en dat wilt u liever in eigen zak houden. Nou ja, zeker wel. En uh, ja, het heeft natuurlijk nog een andere consequentie. Kijk, Nederland is natuurlijk heel belangrijk als, als doorvoerland. En wij proberen internationaal op de kaart uh, te staan en te blijven. Ja, dit soort dingen helpen natuurlijk niet om uh, Nederland als uh, vestigingsplaats te promoten. Dus de minister moet in actie komen wat u betreft? Ja, we hebben al contacten met die minister. En, uh, en uh, nou, we hebben toch wat signalen dat we toch weer uh, hoog op de prioriteitenlijst komen. Alleen ja, dat moet toch nog wel omgezet worden in, uh, in daden. Ja. Goed, uh, dank u voor de uitleg. Peter Sierat Uitleg bij de cijfers dus over over de transportcriminaliteit. Hij is algemene directeur van Transport en Logistiek Nederland. Iedere keer komt er weer een nieuwe trend voorbij. Uh, geen brood meer eten, massaal superfoods inslaan, afvallen... door middel van shakes of eienkoeken als tussendoortje. Maar wat is nou eigenlijk echt gezond en wat juist niet? Volgens voedingshoogleraar Fred Browns zorgen al die voedselhype... als we niet opletten, er juist voor dat we ongezonder worden. Meneer Browns, goedemorgen. Goedemorgen. U een beetje gezond ontbeten? Ja, ik heb lekker ontbeten, ja... Lekker glutenvrij? Uh, nee, niet glutenvrij. Een speldbroodje. Ik heb een lekker boterhammetje gegeten, ja. ja. Maar uh, geen speltbroodje in dit nee. geval, en, uh, gewoon uh, volkoren broodje. Laten we even luisteren naar een fragmentje uit de Wereld Draai Door... nog niet zo lang geleden, uh, waarin een van die voedselhypes van dit moment voorbij komt. Dit is de NRC Next, brood eten versnelt de veroudering. Dit is de LC4 van deze week, het broodloze dieet. Bewezen, koolhydraten en suiker maken dik en ziek. Volkskrant van vandaag is spelt gezonder dan... Tarwe. Het gaat met andere woorden over het brood. En zelfs het journaal had het over brood. Ja, geen brood eten dus. Mede geïnspireerd door het populaire dieetboek De Voedselzandloper. Waarin dat eten van brood sterk wordt afgeraden. Wat vindt u daarvan, meneer Browns? Ja, ik vind dat uh, een moeilijk verhaal. Er is geen enkele aanwijzing dat brood dik maakt. Er is, uh, er is geen aanwijzing dat brood de bevolking in zijn algemeenheid ziek zou maken. Uh, wat wij zien is uh, uit, uit, uit observationeel onderzoek... dat mensen die meer volkoren brood eten... juist minder risico hebben op hart- en vaatziekten en diabetes... en ook een wat gunstige lange termijn gewichtsbeheersing hebben. Ja, ik weet het van vroeger nog, maar dan wilde ik als kind uh, graag dat kleffe wit brood eten. Het liefst met veel hagelslag erop... Zijn mijn vader, eet toch eens een keer uh, volkoren brood. En dat ben ik ja. uiteindelijk gaan doen. Maar dat, dat is niet erg dus. Nee, maar dat, dat vond ik wel een gezond advies. Kijk, er, is, er zijn natuurlijk veel verschillende soorten brood. En, en als je teruggaat in de historie natuurlijk. Dan, dan aten wij eh, het graan zoals het van, van, van, van de halm werd, werd gescheiden. Gemalen, dan heb je volkoren graan. Met daar in de voedingsvezels en alle vitamine, mineralen of bioactieve componenten. Zoals wij dat wel noemen. Op het moment dat je dat gaat scheiden in een maalstrom. En je houdt uitsluitend het witte meel over, witte bloem, uh, dan heb je al die, uh, die gezonde stofjes niet meer en heb je ook de voedingsvezel niet meer en dan krijg je het normale witte brood, wat eigenlijk heel snel verteert, uh, weinig bulk in de darm geeft en een hoge bloedglucose. Maar meneer Brouwens, de voedselzandloper zegt, tarwe is niet goed voor ons. Nou, daar ben ik het uh, ab, absoluut niet mee eens. Uh, er zijn geen aanwijzingen dat tarwe niet goed voor ons is. Volkoren tarwe in ieder geval is zeer gezond. En wij als voedingswetenschappers zeggen, van, ja, als het om kiezen van brood gaat, kies dan volkoren, want daar heb je gunstige effecten van. En laat het, uh, het witte brood, laat dat nou, bij voorkeur staan. En u zegt, dat is ook wel echt wetenschappelijk aangetoond, dat tarwe gewoon wel goed voor je is. Ja, uit alle studies uh, die bekend zijn naar het eten van volkoren, en als je naar volkoren kijkt, dan is 90% daarvan in. Is, is, zijn tarweproducten, oh. dan blijkt dat er dus een aanzienlijk risicovermindering op chronische ziekte oh. is. Maar nou hoorden we Matthijs van Nieuwkijk in dat fragment die die opzomming geven. Dus al die kranten besteden er aandacht aan, al die eetboeken zijn er. Um, ja, dus je kan toch gerust spreken van een, van een, een lichte hysterie rond uh, deze hele toestand. Wat, wat moeten ja. we daar dan mee als consumenten? Ja, nou dat is een heel moeilijk uh, probleem. Kijk... Uh, uh, consumenten hebben geen directe toegang tot wetenschappelijk onderzoek of wetenschappelijke inzichten. Uh, zij hebben toegang tot het internet en, uh, en tot populaire boeken. En de voedselzandloper en ook, uh, ook de broodbuik van, van, van, van, uh, van Davis in Amerika zijn zulke boeken. Die koop je. Daar staan argumenten in. Maar veel van deze argumenten zijn wetenschappelijk uit hun verband gerukt en, en, en uh, foutief geïnterpreteerd. Uh, en dat leidt dan tot verhalen die enerzijds wel aantrekkelijk zijn, omdat ze passen bij iets wat de bevolking voelt. Namelijk, uh, men is chronisch gestrest, men slaapt vaak slecht, men is vaak moe, enzovoort. En op het moment dat je dan uh, komt met het verhaal van, ja, dat komt allemaal door tarwe, dan heeft, hebben veel mensen het gevoel van, oh, mm -hmm. nou, dan zit het dus daarin. Dat heeft niet met mijzelf te maken, maar dan heeft het dus te maken ja. met wat ik eet. En dan krijg je een passend verhaal wat, uh, wat een, een leven op zich gaat leiden. Een andere hit in dieetland is dat glutenvrij eten. Waarom maakt u zich daar zorgen over? over die hype? Uh, nou kijk, Gluten zit in tarwe. Gluten is een tarwe eiwit. Wij weten dat, uh, uh, nee, dat geldt voor alle voedingsmiddelen, dat een klein percentage van de bevolking uh, overgevoelig is voor bepaalde voedingsmiddelen. Glutenintolerant heet dat dan? Uh, ja, bij, bij, in dit geval praat je over glutenintolerantie. Dat leidt tot een ziekte die heet uh, celiacie. Mensen die celiacie krijgen, die hebben daarvoor een erfelijke aanleg. Als je die aanleg niet hebt, dan kun je deze ziekte niet krijgen. En dat is ongeveer 1% van de bevolking. En die moeten dus hun leven lang gluten en daarmee ook tarwe, maar ook andere granen waar gluten in zit, zoals rogge en gerst en speld, moeten die granen vermijden. Eh, dan kun je natuurlijk zeggen van ja, zie je wel, het is aangetoond dat tarwe met gluten daarin darmschade veroorzaakt. Ja, dat is correct, maar dat is uitsluitend bij de mensen die celiacie en dat, en dat is dus 1% van de bevolking, zegt u? Dat is ongeveer 1% ja. van de bevolking. Ja. Ja. Toch zie je in de supermarkt steeds meer van die glutenvrije producten. Zijn dat dan producenten die denken van... nou, ik kan een mooi slaatje hier uitslaan. Mensen nou, zijn er bang is... voor. Ja, er is een, dus, dus, dus door die hele hype is er een, een, een groot deel van de bevolking is gaan kijken naar van oh, maar dan moet ik daar wel mee of moet ik gluten mee. Dus de vraag naar glutenvrije producten neemt toe. Dat was er in het verleden nooit. Uh, nu wel. En dat betekent dat er een nieuwe business opportunity is voor heel veel uh, producenten en ook voor bakkers. En dan zie je in één keer een, een verschuiving naar glutenvrije producten. En in dat kader komt nu ook het speldbrood. Alhoewel er gluten in zit naar voren, als zijnde de gezondere variant ja. of hoor je verhalen over teruggaan naar oude granen eh, zoals die eh, heel vroeger eh, ja, ja. Eh, op de wereld stonden. Kort en goed zegt u eigenlijk over al die dingen onzin. Uh, als die voedselhypes uh, dus niet goed voor ons zijn, want dat zegt u, uh, hebben we gelukkig een instituut dat is opgericht om ons daar de juiste informatie over te verschaffen. Dat is het voedingscentrum. Felix Cohen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van het uh, voedingscentrum. Vindt u dat we in Nederland de hysterics achter allerlei dieetgoeroes aanlopen? Nou, ik, ik heb uh, niet onderzoek naar gedaan hoeveel mensen achter uh, dingen aanlopen. Uh, wat ah, ik wel u signaleert weet... de hype en de trend toch ook? Ja, ik zie, ik zie de hype en de trend wel. Uh, maar wat ik ook zie, is dat uh, het website van het voedingscentrum de afgelopen uh, drie jaar van 3,5 miljoen bezoekers naar 7,8 miljoen bezoekers is gestegen. En daar staat de informatie compleet op, inclusief informatie over de... Uh, de diëten de, de, de, waar, waar u het net over had. En dat is allemaal in lijn met wat meneer Brown's ook net allemaal zegt. Nou, dat, dat, is, dat is dus in lijn met het feit dat mensen heel erg geïnteresseerd zijn... om uh, ook objectieve informatie uh, te krijgen. Dus naast ja, nieuwtjes die in de krant staan en, uh, en, en populaire boeken... Uh, zie je, zien wij uh, ja, toch een, een, een hele sterke toename van, uh, van consumenten... Die, die bij ons op de website ja. komen kijken... Ja, hoe het dan wel zit. Ja, maar goed, meneer Brown zegt dat, dat bijvoorbeeld dat brood eten... Uh, dat, dat, dat dat niet goed is. En uh, ook dat, dat hele gedoe over dat glutenvrij. Dat staat ook gewoon allemaal op uw website. Dus een, een, uh, eens een consument die zich wil informeren... die kan die informatie op uw website vinden. Ik, ik heb niet gezegd dat dat niet goed is. We zullen niet gauw zeggen uh, wat je allemaal niet moet doen. Mensen moeten gewoon lekker zelf beslissen wat ze willen doen. Maar wat we wel doen, is al die diëten op een rijtje zetten. De voor- en nadelen daarnaast elkaar zetten. En bijvoorbeeld zeggen... Ja, Als jij ervoor kiest om geen volkoren brood te eten, dan moet je op de een of andere manier moet je die vezels binnenkrijgen. Uh, bijvoorbeeld door een pond groente per dag te gaan eten. Wat natuurlijk heel veel is, er zitten ook vezels in, dat ja, kan. En dan jodiumpillen daarnaast te nemen. Omdat je geen brood eet, dan mis je toch je jonien inname. Dus allerlei dingen ah. kunnen wel, alleen je wordt wel steeds extremer, ja. wil je dan toch nog een beetje gezond eten. Als je, als je via Google voedingscentrum intoert, hè, dan kom je natuurlijk gelijk eerst op uw eigen site. Maar ik kom ook wel wat kritiek tegen op het voedingscentrum. Uh, bijvoorbeeld uh, de, de schijf van vijf zou volgens allerlei websites veel te wet zijn. Maar er zijn ook allerlei foodblogs. Daar wordt gezegd dat u als voedingscentrum veel te veel aan de hand uh, van de overheid meeloopt. Ja, nou de, de overheid, uh, uh, als je nou zegt wij lopen aan de hand mee van de wetenschappers. Dan kan ik me daar wat bij voorstellen, want dat is ook zo. Wij proberen op onze site de consensus in de wetenschap mee te geven. En als er mensen zijn die daar heel erg tegen ingaan, gaan, dan staat dat ook op onze site. En dan kunnen mensen gewoon zelf daar een afweging van maken op basis van argumenten. De overheid heeft helemaal geen mening over deze dingen. Dus ik zou niet weten hoe we, hoe we hier nee. aan de hand van de overheid kunnen meelopen. U, u bent onafhankelijk genoeg om, om de, gewoon de goede adviezen te geven aan mensen. En die moeten dan zelf maar hun oordeel vellen. Ja, wij zijn voorstrekt onafhankelijk. Uh, als het gaat om uh, eerlijk eten. En uh, de overheid heeft daar uh, ja, die heeft daar geen belang en geen mening. Dus wij wij geven gewoon weer wat uh, oh, die, de, de toegang tot die wetenschappelijke. Uh, informatie hebben de consumenten ja. dan niet, maar wij wel. Ja. En wij proberen dat op een rijtje te zetten en te duiden voor mensen. Dank dat u even aan de telefoon kwam. Felix Kohennis, directeur van het Voedingscentrum. Laatste vraag voor Fred Brauns, hoogleraar uh, voedsel uh, aan de Universiteit van Maastricht. Uh, dit alles signalerend, wat, wat kunnen we er tegen doen? Bent u een soort Don Quixote die hier uh, zijn levenswerk van heeft gemaakt... Om, om dit soort dingen te ontkrachten of... of... Nou, nee, ik ben niet, niet, niet een donkenshot in die zin. Kijk, wat ik wel zie is dat, dat deze voedingshypes ertoe leiden... dat mensen in, in sommige gevallen in plaats van gezonder onder, ongezonder gaan eten. Ik vind dan heb je als wetenschapper die inzicht heeft in de, in de diepere materie... heb je een taak om, om, om, om daar juist informatie te verschaffen. Ik vind dat de consument recht heeft op eerlijkheid. Ik vind ook dat de consument moet weten dat... Van, van alles wat je op het internet vindt en op YouTube filmpjes vindt... dat, dat nou als ik zou schatten, 90% daarvan dat je daar een vraagteken bij moet plaatsen... wat betreft de, de wetenschappelijke onderbouwing daarvan. Dus is het belangrijk om, om goede informatie naar buiten te krijgen. En ik vind dat wat dat betreft de Nederlandse universiteiten... en de voedingswetenschappers ook een beetje de hand in eigen boezem moeten steken... en moeten zorgen dat ze meer uh, Informatie die makkelijk begrijpelijk is, naar de consumenten brengt. Nou, wij doen dat voor een deel via het voedingscentrum. Maar ik heb dat, dat stukje wel als een, een stukje persoonlijke verantwoordelijkheid ja. genomen en mij in, in deze discussies gemengd. Ja. Nou, zoals vanochtend, dus hartelijk dank daarvoor. Voedingshoogleraar Fred Browns. graag gedaan. Van 9 tot 12 KRO De ochtend. Kleine zorgverzekeraars controleren zorgnota's beter dan al die grote. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse zorgautoriteit. En Natasja Wijnbeek is van die NZA. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie scoren er goed, mevrouw Wijnbeek? Ja, wat je dus ziet is dat drie regionale, wat kleinere zorgverzekeraars... dat zijn DSW, Zorg en Zekerheid en de Friesland... dat die zorgnota's het beste controleren. En wie doet het minder goed? Ja, de rest scoort eigenlijk allemaal op verschillende punten uh, onvoldoende. Dus, uh, in die opsporing uh, van, van fraude en de bestrijding ook van uh, oneigenlijk gebruik van zorggeld. Uh, dus het, het verschil, er zijn grote verschillen tussen zorgverzekeraars in de manier waarop ze die fraude bestrijden. Maar eigenlijk scoren alle verzekeraars wel op een onderdeel in onvoldoende. En die drie regionale zorgverzekeraars die doen het dus goed. Ja, maar hoe kan dat dan, dat die grote allemaal uh, steekjes laten vallen? Ja, hoe dat kan hebben wij niet onderzocht. We hebben gekeken wat de resultaten zijn van het toezicht. Ook die andere zorgverzekeraars geven aan dat zij inmiddels hun controles echt aan het verbeteren zijn. En wat ons betreft kunnen zij dus leren van die drie regionale zorgverzekeraars. Ja, want dat is een prioriteit toch ook in de politiek, dat er wat aan die fraude ja. wordt gedaan in de zorg. En dat ja. is dus, lijkt me voor die verzekeraars toch ook belangrijk, dat ze die gevallen van fraude achterhalen. Om wat ja. voor gevallen gaat het vooral? Nou ja, wat je dus ziet is dat uh, zorgverzekeraars hebben de wettelijke taak hebben om uh, uh, zorgnota's goed te controleren. En dat betekent dus bijvoorbeeld als je als verzekerder belt met je verzekeraar omdat je twijfelt of je rekening kl klopt dan moet de verzekeraar het goed voor jou uitzoeken. Maar daarnaast moet een verzekeraar uh, ook uh, zelf steekproeven nemen... en actief op zoek gaan naar uh, zaken die, uh, die vreemd zijn. Hij heeft bijvoorbeeld uh, een zorgverzekeraar alle declaraties in handen... en die kan zien van hey, deze zorgaanbieder declareert wel opvallend anders dan de rest. Dan willen wij, en dat is ook nodig, dat iemand die met die zorgaanbieder om tafel gaat... en, en gaat vragen wat is er aan de hand en ook maatregelen treft als het niet klopt. Ja. Want als die zorgaanbieders het idee krijgen... dat zij uh, toch gewoon nog lekker uh, kunnen frauderen... Ja, dan blijven ze daarmee doorgaan. En de bedoeling was dat dat juist niet zo was. Nee, het gaat ook niet altijd vertrouwen... dat het uh, om, om opzettelijk uh, verkeerd declareren of om fraude...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 Nou, de verzekeraars die nu een onvoldoende score krijgen van onze maatregelen opgelegd. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat zij uh, elke drie maanden aan ons moeten laten, laten weten wat zij hebben gedaan om uh, dat te verbeteren. En doen zij dat alsnog onvoldoende, dan kunnen wij uiteindelijk uh, hen ook bijvoorbeeld een boete opleggen. Oké. Okay. U houdt de zaak in de gaten en hulde voor die drie. Dus DSW, Zorg en Zekerheid en uh, de Friesland. Zeker. Natasja Wijnbeek van de Nederlandse Zorgautoriteit. Hartelijk dank. Onze verslaggever Martijn Grimius is deze ochtend in Utrecht. Daar begint vandaag het Dutch Harp Festival en hij volgt initiator Remy van Kesteren. Kan hij zelf ook een beetje spelen eigenlijk Martijn? Nou en of luister maar even mee. Verschillende prijzen gewonnen. En uh, al sinds vier jaar artistiek direct directeur van het festival. Op zijn twintigste begonnen Remy. Joh, schitterend. Dank je. Je bent pas 24 en nu al je derde Dutch Harp Festival. Ja, ik heb er ontzettend veel zin in. Vandaag beginnen de concoursrondes. En vanaf morgen barst het festival echt los uh, wat er omheen zit. En uh, ja, er zijn harpisten van over de hele wereld die nu binnen ruppelen, Van Japan naar Australië naar heel Europa. En uh, ja, ik kan niet wachten tot het straks gaat beginnen. Waarom moest er in Nederland een harpfestival komen? Nou ja, er moest eigenlijk in eerste instantie een concours komen, vond ik. Want we hebben in Nederland een geweldige harptraditie. In een, in een paar jaar misschien hebben de mensen uh, het wel gemerkt... is de harp ineens weer soort van op de kaart. Uh, en uh, ja, internationaal spelen we een heel belangrijke rol. We winnen, Nederlanders winnen de concoursen, Net zoals we in de Olympische Spelen voor de harp. Uh, die worden gewonnen door Nederlanders. Beetje saai dus. Nou ja, uh, ik bedoel, het is nog net niet zoals bij het schaatsen. Maar uh, de Nederlanders doen het gewoon ontzettend goed. Dus... Als je, nou staan we bij een harp. En ja. uh, gaan zitten, want uh, uh, uh, dat is een, een instrument wat veel mensen associëren met een beetje engelenmuziek. Ja, ja, ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Mensen kennen het van achter in het orkest. En ja, als je die harp hoort, dan gaat de hemel bij wijze van spreken <grijgelt> voor je open. Ja, nou gooi nou, die hemel eens open. Dan. <grijgelt> ja. Ja, dit is echt zo'n typisch harpgeluid. Ja, ik kan het zelf eigenlijk niet meer aanhoren. Want dat is natuurlijk wat mensen altijd meteen weer denken bij die harp. En uh, ja dat is natuurlijk maar één klein kantje. Ja, we horen vandaag en de komende dagen niet alleen maar hemelse muziek hier. Nou, eigenlijk heel weinig hemelse muziek. Uh, en vooral gewoon heel veel goede muziek. Want de harp is gewoon net als de piano gewoon een rijk instrument. En je kan op de piano heel lullige muziek spelen. Maar ook geweldig swingende muziek. Laat het nog eens wat swingend of rijks horen. Nou ja. Ja, precies. Ja, nee, ja, je, kan echt, uh, ja, je kan eigenlijk alle kanten op. Het is, uh, het is gewoon een, een, een... Er zit eigenlijk een soort, bijna een heel orkest in de harp zelf. Uh, ja. Op elke plek waar je dus naar raakt, heb je weer een andere toon... kan je weer een ander, andere kleur eruit halen. En, uh, ja. Het festival staat op het punt van begin. Om tien uur begint het concours. Wat moet jij nu doen? Uh, ik, uh, ik moet nu rennen naar de jury om uh, hen nog even de laatste instructies te geven... hoe ze straks uh, ja, moeten gaan luisteren en beoordelen. Want ze zitten achter een scherm... Uh, dus we krijgen een, uh, een zware taak om, uh, om straks de beste kandidaat eruit te halen. Op zoek naar de beste kandidaat tijdens het Harpen Festival, het Dutch Harp Festival. Remy van Kester, ik ga hem de hele ochtend volgen. De Ochtend. Standpunt NL. En de stelling deze ochtend waarover we graag met u willen praten. Het kabinet moet het plan voor strafbaar van illegaliteit intrekken. Vast wel meegekregen in het nieuws, ChristenUnie die legt een bom onder het kabinet. Als het plan voor de strafbaar van illegaliteit doorgevoerd wordt... dan zal de partij haar steun aan eerder gemaakte afspraken intrekken. Dat zijn al die akkoorden. Dat zei de fractievoorzitter Arie Slob gisteren bij de collega's van 1 op 1. Nou, ik hoop dat van, van, van uitstel afstel zal gaan komen. Maar op het moment dat men uh, toch doorzet... dan zal dat uh, ja, schade opleveren... ook voor de relatie die wij met het kabinet uh, hebben. Dat zal inderdaad gaan betekenen... dat wij niet meer met het kabinet zo afspraken kunnen maken... zoals wij tot nu toe hebben gedaan. Het komende jaar staat er nogal wat op stapel... als het gaat om begrotingen en de aanpak van de crisis. Ja, de harde woorden van slop zijn opmerkelijk... omdat er tussen de coalitiepartijen en D66, ChristenUnie en SGP... alleen afspraken zijn gemaakt over de begroting... En en niet over bijvoorbeeld die strafbaarstelling van illegaliteit. Is het goed dat Arie Slop zijn grenzen aangeeft, of moet hij zich aan de eerder gemaakte afspraken houden? De stelling dus: het kabinet moet het plan voor strafbaarstelling van illegaliteit intrekken. Wat reacties hier ook via andere sites eh, eens drachtje. Prima standpunt van Slop natuurlijk. Mens zijn kan nooit strafbaar eh, worden als strafbaar worden aangemerkt. staat hier naast eh, dat het puur symboolpolitiek betreft. Zieltjes winnen. Is het in de praktijk volkomen onuitvoerbaar om te handhaven? En Kadaver, ook een mooie naam uh, op het internet. Fijn dat Slop nog probeert teven manieren te leren. Er zijn ook een paar mensen het mee oneens. Hendrik Deelstra bijvoorbeeld, die twittert. Ik vraag me af of illegaliteit strafbaar moet worden, ja of nee. Mijn gevoel zegt ja. Illegaliteit zorgt tevens ook voor criminaliteit. En hier is echte Nederlander die heeft gereageerd. Ik hoop uh, dat het uh, die Arie Slop niet lukt. Illegaal is illegaal. Dit geldt in ieder ander land ook. Nou, dat zijn zo wat eerste. Reacties. U kunt uh, reageren op uh, de stelling. Het kabinet moet het plan voor strafbaar stelling van illegaliteit intrekken. Dat kan via een gratis telefoonnummer 0800 1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. Twitteren eens of eens, doe het met hekje standpunt of download de gratis stand.nl app. En ook op die manier kunt u reageren. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal nu. Hier is Jan van der Putten. De VVD in Roermond gaat na de gemeenteraadsverkiezingen... zeker niet samenwerken in een coalitie met de liberale volkspartij Roermond van Jos van Rij. En dat zegt lijsttrekker Huurdeman van de VVD in dagblad de Limburger. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de Roermondse oud-wethouder en senator. En ook andere partijen in Roermond zien de samenwerking met Van Rij niet zitten. De Zuid-Koreaanse luchtvaartmaatschappij Asiana heeft een boete van een half miljoen dollar gekregen vanwege een vliegtuigongeluk in San Francisco. Bij dat ongeluk kwamen vorig jaar juli drie mensen om het leven. Het bedrijf was volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteit veel te traag met onder meer de informatievoorziening. De vuurwapengevaarlijke man en vrouw zijn nog altijd spoorloos. Politie heeft vannacht gezocht rond windschoten, maar dat heeft niks opgeleverd. Tijdens opsporing verzocht kwamen 35 tips over het tweetal binnen. En Utrecht heeft een omstreden inwonersenquête over de komende gemeenteraadsverkiezingen ingetrokken. In de enquête werd inwoners gevraagd naar hun stemgedrag. Oppositiepartijen in Utrecht vonden dat sommige vragen en stellingen de verkiezingsuitslag zouden kunnen beïnvloeden. En dat zijn de hoofdpunten. Nou, WB Verkeersinformatie, John Sahoka. De spits zit er bijna op. Nog een de A2 Maastricht naar Eindhoven. Er staat na een ongeluk tussen Weert noord en Marhezen 6 kilometer. Wel zijn de rijstoken weer vrijgegeven. En een korte de A29 richting bergen -Om Zoom. Er staat voor de Heinoortunnel 2 kilometer. In de tunnel ligt olie op de rijbaan. En er is maar één rijstok open. Legerkapitein Jeroen Bakker vertelt zometeen hoe het gaat met de Nederlandse Patriot-missie in Turkije. En wat onze militairen daar zo de hele dag doen. En dit is de man met de donkere bril. Liedje van hem uit 1989. Ik heb het natuurlijk over Roy Orbison. Hier is het You Got It. But every time I look into your loving eyes I feel love that money just can't buy From you, I drift away. I pray that you are you. Everything about you Tells me I'm your man De zwarte bril al een tijdje in de rock and roll hemel. Roy Orbison is niet meer onder ons. De Big O had een hit in 1989 met dit. You got it. Nu even terug naar januari 2013. De NAVO heeft ingestemd met de plaatsing van Patriot-raketten... bij de Turk-Syrische grens. De Nederlandse Patriot-raketten gaan vanochtend zoals u weet, naar Turkije... om het land te beschermen tegen aanvallen uit Syrië. En dat kost Nederland 42 miljoen euro. Het is specialistisch werk wat alleen Amerika, Duitsland en Nederland kunnen. Mochten de situatie in Syrië echt gaan escaleren... en we gaan voor wat voor reden ook allemaal raketten... Uh, de verkeerde kant op vliegen... dan staan wij hier zo om deze stad ervoor te verdedigen. Ja. 250 Nederlandse militairen werden langs de grens met Syrië gestationeerd om de Turkse bevolking daar te beschermen tegen een eventuele aanval van de president Assad. Kapitein Jeroen Bakker, hartelijk welkom. Dank u wel. Even terug in Nederland. U geeft leiding aan een van de twee Patriot-systemen daar in Turkije. En hoe staat het eigenlijk met die missie? Want het is eerlijk gezegd een beetje een vergeten missie. We weten dat ze er zitten, onze jongens en meiden, maar we horen er niet zoveel over. Uh, nee, ja, dat, dat kan kloppen. Het is inderdaad, uh, er gebeurt uh, intern Syrië heel erg veel. Alleen uh, gelukkig zijn er nog uh, geen uh, raketaanvallen richting, uh, richting Turkije gekomen. En uh, ja, dat uh, zal ook de reden zijn waarom het, uh, de missie van ons zeg maar, uh, niet echt zichtbaar is meer in de media in Nederland. Maar ja, er is uh, wel degelijk uh, genoeg aan de hand daar in die regio. Ja, dat, is, dat is sowieso. U was trouwens een van de eerste hè, die daarheen moest... Ja, ik ben uh, als uh, een van de eerste er die kant op gegaan. Een de kwartiermaker. Eerste... Nou, de, de kwartiermakers zijn uh, ons voorgegaan. En uh, ik ben uh, met de hoofdmacht uh, die kant op gegaan. En heb daar een van de Peter Fire Units, zoals we dat noemen, een van de locaties, heb ik uh, mee op mogen bouwen. Ja, en dat, die, die beelden kennen we volgens mij allemaal wel van, van het journaal. Dat zijn een soort vrachtwagens waarvan die ja, blokken staan daarop. Ja, inderdaad. Het uh, is een, uh, een flinke kolonne. Als je, uh, als je al die voertuigen achter, achter elkaar zet, dat is ook een hele... Uh, indrukwekkende gebeurtenis was dat toen wij uh, uh, bij nacht uh, zeg maar uh, met al die uh, met al die voertuigen in één grote kolonne door de stad Adana naar onze uh, locatie uh, reden. We hadden de bewoners van tevoren wel even geïnformeerd? want Misschien dachten ze dat er al een invasie gaande was. Uh, nou de bewoners die lagen allemaal op één oor want het was uh, midden in de nacht om drie uur en uh, ja heel de stad was afgezet en uh, ja uh, onze fa-unit uh, we staan er met twee units. Eén unit staat op uh, op Inchilic Airbase en op de, uh, de andere bij het civiele vliegveld van Adana en wij moesten naar de andere kant van de stad, en uh, ja, dat gebeurde bij nacht, dus uh, ja, zoveel ja. rugbereid was er niet aangegeven. Nee, uh, maar even de, de situatie schetsen: want u kwam daar, er was eigenlijk niks daar, natuurlijk, dus jullie moesten dat je daar nog helemaal installeren. Wat trof u eraan? Uh, plek? Wij, uh, wij kwamen op een uh, op een uh, ja, een een, een, een, een oud uh, Turkse gendarma site dus een zeg maar uh, een Turkse politie-militaire uh, politie site Um, dat, is een, uh, dat was eigenlijk één groot, uh, groot grasveld. En dat was onze locatie. En, uh, en, en daar zijn wij aan de slag gegaan. Daar uh, hebben wij heel veel uh, steun van de, van de Turken zelf gehad. Uh, daar zijn uh, wegen aangelegd. Uh, er zijn uh, opstelplaatsen voor onze wapensystemen gemaakt. En een, uh, en een klein verzorgingsgebied. Uh, zodat wij daar uh, onze, ons materieel nou, op konden bouwen. Dus als ik daar, wat dus u schetst had, hè, een, een, lager, een, kaal, een kaal grasveld eigenlijk. En als ik daar nu ga kijken, wat zie ik dan? Als u daar nu gaat kijken, dan, uh, dan ziet u. Een, uh, om te beginnen een aantal hoge hekwerken waar ons uh, gebied mee is, uh, is afgebakend en uh, daar treft u uh, uh, ons wapensysteem aan uh, onze uh, vijf lanceerinrichtingen uh, met de vuurleidingscentrale en de radar, eigenlijk het, uh, het belangrijkste gedeelte van, uh, van, onze, van onze site en uh, daar treft u ook nog een, uh, een klein verzorgingsgebied aan... waar onze uh, logistieke mensen, de techneuten... Uh, en, een, uh, en een klein commando-element aan... waar uh, ik onder andere uh, leiding geef aan, deze, aan ja. deze eenheid. Maar je kan zeggen dat daar gewoon een klein dorpje gecreëerd is? Daar is inderdaad een, ja. uh, een klein dorpje gecreëerd, ja. Ja. Um, nou, We begonnen er al over dat we er niet zo vaak wat van horen. In zekere zin is dat goed nieuws... want dat betekent dat jullie niet in actie hebben hoeven komen nog tot nu toe. Uh, dat is inderdaad uh, goed nieuws... En, uh, uh, ja, wellicht uh, is dat ook, uh, komt dat ook uh, ten deel uh, door onze afschrikkende werking daar. Uh, Turkije heeft, uh, heeft ons gevraagd, of heeft in ieder geval de NAVO gevraagd... om, uh, om, uh, om, de, om de luchtverdediging te versterken aan de Turks-Syrische uh, Turk grens. En uh, ja, alleen onze aanwezigheid daar uh, heeft al een afschrikkende ja. werking. Het feit is dat er geen aanvallen zijn geweest nog vanaf de, die kant. Er zijn uh, richting Turkije geen aanvallen geweest. Wel hebben wij, uh, zien wij intern in Syrië uh, natuurlijk wel... Het een en ander gebeuren en daar zijn uh, het afgelopen jaar regelmatig uh, wel uh, raketaanvallen geweest, maar het heeft zich maar, allemaal beperkt intern Syrië. Maar dat kun je allemaal op je systemen zien, natuurlijk. Uh, wij kunnen een deel uh, het Syrisch luchtruim inkijken, uh, daar blijft het ook bij het kijken en dan uh, zien wij inderdaad uh, af en toe uh, uh, raketaanvallen. Die missie is uh, november vorig jaar verlengd. Is dat eigenlijk wel nodig dan, als, als er eigenlijk niks gebeurt richting Turkije? Uh, het verzoek om verlenging uh, komt direct van de, van de Turken zelf. Uh, dat, ja, dat doen zij, dat doen zij nou, waarschijnlijk met een reden. En, uh, uh, de, ja, de situatie is nog steeds erg onrustig uh, in Syrië. Er is weliswaar uh, nog geen raket richting Turkije gekomen... Maar uh, we kunnen niet in de toekomst kijken. Uh, we weten niet wat er gebeurt op het moment uh, dat er uh, bijvoorbeeld uh, de raketten in verkeerde handen komen. En uh, ja, in die zin uh, uh, vindt Turkije het uh, nog steeds noodzakelijk dat uh, die luchtverdediging daar uh, aanwezig blijft. Maar goed, jullie zitten daar dus al een tijd en er gebeurt nog niets. Tenminste niet iets waarvoor jullie eigenlijk daar zitten. Hoe, hoe, wat, gaan, wat gebeurt daar dan de hele dag? Nou, uh, wij hebben in principe wij hebben daar een, een, vast, een vast ritme, een, een battle ritme, zoals we dat met mooie woorden noemen. Uh, we draaien daar met, met, met, met twee shiften. Uh, wij draaien 24 uur diensten. Wij zijn 24 uur op het, op het systeem. En dan doen wij onze, onder andere onze onderhoudswerkzaamheden. Het uh, is heel belangrijk. Het systeem is onderhevig aan uh, grote temperatuurverschillen, veel stof. Dus het heeft ook zijn onderhoud, uh, zijn onderhoud dat nodig. Dat het wel werkt als het nodig is. Ja, inderdaad. Ja. Dus uh, daar zijn wij continu mee bezig om, om die missie, missie waar te kunnen maken. En op het moment dat wij uh, onze dienst hebben overgegeven aan de aan andere clubmensen, dan uh, zijn wij uh, op, op Inchelik, op, op de, op de homebase. En dan hebben wij ons eigen legeringskamertje. En daar, uh, daar draait iedereen zijn wasje, heeft contact met het thuisfront. En uh, ja. is veel aan het sporten. Maar want dat is natuurlijk het leven van een militair, want je doet heel lang uh, niks. Maar je moet het natuurlijk zijn als er wel wat is. Maar die tijd dat je even niks doet, uh, lijkt me best wel saai ook af en toe dan. Uh, ja, dat kan inderdaad. Er zijn hele rustige momenten bij. Uh, er, zijn ook, uh, ja, er zijn ook drukkere dagen bij. Uh, vooral voor de, de jongens die in de vuurleidingscentrale zitten, is het. Uh uh, ja, die moeten gewoon continu, uh, continu scherp blijven. Uh, die draaien ook, draaien ook iets kortere diensten. Maar die, die zitten heel die... ook op, op allerlei schermpjes te kijken... Wat er, of er verdachte dingen ja, gebeuren. Daar, daar zit een, een, een crew zit daar binnen van, van drie man. En die, uh, ja, die turen eigenlijk uh, continu naar het, na, na, na, naar het, naar het radarbeeld. Uh, naar het luchtbeeld of daar wat, wat gebeurt. Natuurlijk hebben wij ook onze voorwaarschuwingssystemen. En op het moment dat er iets gaat gebeuren... krijgen wij wel een voorwaarschuwing. En dan, uh, ja, dat, dat is gewoon een teken dat ze extra paraat moeten zijn. Ja. Want er zitten in totaal, geloof ik, 250 mensen namens Nederland, hè? Ja, om en nabij. Ja. Uh, en, en hoeveel 220. zijn er dan per dag bezig echt met, dat, met, met dat in de gaten houden? Uh, de beide 5-units uh, is ongeveer uh, 80 man. En dan moet, dan moet je dan denken in twee shiften. Dus uh, ja. er zijn eigenlijk uh, continu 20 man op de ene en 20 man op de andere 5-unit echt daadwerkelijk bezig ja. met, de, met de luchtverdediging. En dan eigenlijk maar drie man die dat luchtbeeld afturen om uh, eventueel... Uh, want ik begrijp dat daar ook mensen bij zitten... die bijvoorbeeld in Oedersgan is zo zijn geweest. Nou, daar was toch even iets meer actie. Is dat ook een van uw taken om die luiden dan wel bij te houden? Van, jongens, kom op. Het kan ineens morgen zomaar nodig zijn... dat we in actie ja, moeten komen. dat is zeker een van mijn taken. Je zit drie maanden zit je, zit je eigenlijk op elkaar slip. En uh, uh, ja, dan... Uh, er zijn altijd wel wat kleine irritaties. En uh, ja, dan is het inderdaad ook uh, mijn taak om, daar, uh, om, om dat in de gaten te houden. En uh, ja, een, een missie in Oersgang of een missie in Turkije. Het zijn twee missies die, die, totaal niet, uh, mm. die je totaal niet met elkaar kunt vergelijken. En uh, wij zijn uh, daar puur voor defensieve aard. En ja, je stelt je daar ook op in. De mensen weten wat ze daar verwachten, uh, kunnen verwachten. Dus... Uh, ja, dus in, in die zin is het verwachtingspatroon heel anders als, als dat je naar Urusgaard gaat. Is het ook wel frustrerend? Want u zit heel dichtbij waar, uh, waar natuurlijk wel allerlei vreselijke dingen gebeuren. En dat je dus uh, ook onmachtig eigenlijk uh, dat, dat moet uh, toekijken. Want u ziet het allemaal gebeuren op die, op die schermen. Maar jullie kunnen daar niks aan doen. Mogen daar ook niks aan doen? Nee, we, we kunnen en mogen er inderdaad niks aan doen. En het is inderdaad uh, best wel confronterend ook. Als je op een radarbeeld een, uh, bijvoorbeeld een, een raket ziet vliegen... en... Uh, hij verdwijnt van de scope, van het beeld. En de dag daarna zie je onder andere op CNN de beelden... dat er ergens in Aleppo een raket is ingeslagen. En de verwoesting wat zo'n ding aanbrengt... Dat, ja, dat is inderdaad best confronterend. Alleen, ja, we kunnen en mogen daar niks aan doen... En, uh met name het kunnen we kunnen er ook gewoon niks aan doen. Dus. U, u bent weer eventjes terug in Nederland. Gaat wel weer terug ook die kant op hè? Inderdaad, ja. Ik ga over uh, ja, ruim, ruim vier weken ga ik weer die kant op. Ja, oké. Okay. Uh, mooi dat u er hierover kon vertellen. Kapitein Jeroen Bakker dus over de missie, de Patriot missie daar in uh, Turkije. Hartelijk dank. Dank u wel. Radio 1. de ochtend. We gaan praten over Hongkong. Daar is de oud-hoofdredacteur van een vooraanstaande krant neergestoken. De man, Kevin Lau, ligt ernstig gewond in het ziekenhuis. Deze Lau stond bekend om zijn kritische berichtgeving... over de toenemende Chinese invloed op het bestuur in Hongkong. NOS-correspondent Marike de Vries is in Peking. Marike, wat weet jij van dit voorval? Nou, vanmorgen rond half tien kwam deze Kevin Lau zijn huis uit. En uh, toen hij wegliep bij zijn voordeur. Uh, is hij meerdere keren in zijn rug gestoken met een mes... Uh, de dader uh, sprong daarna op een motor waar nog iemand anders op zat, een handlanger. En Lau heeft toen zelf zwaar gewond de politie nog gebeld... en uh, is uh, ook zwaar gewond naar het ziekenhuis afgevoerd... waar hij nu nog steeds in kritische toestand ligt. Ja. Uh, Kevin Lau, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik kende hem niet, maar dat is misschien niet zo heel gek. Ik, ik volg de situatie in Hongkong niet heel erg op de voeten. Hij is dus een oud hoofdredacteur van een vooraanstaande ja. krant, maar kritisch? Hoe kritisch? Ja, Ming Pau is een van die kranten waar we regelmatig ook hier een peking van horen. Omdat ze regelmatig scoops hebben. En opmerkelijke scoops ook die nou ja, in Hongkong wel aan de oppervlakte uh, komen. Of misschien kwamen moet ik nu gaan zeggen. Maar uh, dat komt omdat daar nog meer... Uh, persvrijheid is dan in de rest van China... waar uh, het wat lastiger is voor onderzoeksjournalisten... om hun werk te doen. Nou, Ming Pao is zo'n krant die onder leiding van uh, Kevin Lau... altijd veel aan onderzoeksjournalisten deed. Ze hebben vaak scoops gehad, bijvoorbeeld over de dood in een cel... van een uh, dissident, een van de demonstranten van het Tiananmenplein. Maar ze waren bijvoorbeeld ook de enigen die het goed hadden... wie de nieuwe leiders van China zouden worden... wie in het staatscomité zouden zitten. En dat zou dan weer lijken op een hele goede band met Peking... Nou, nu uh, is hij, uh, Kevin Lau, vorige week uh, uit zijn functie ontheven. Dat heeft veel commotie veroorzaakt bij de krant Ming Pao, omdat hij daar zeer gewaardeerd werd. Maar hij is vervangen door een, ja, een Maleisische Chinees... Uh, die uh, meer pro-Peking zou zijn. En dat heeft natuurlijk het vermoeden gevoed dat er uh, nu ingegrepen wordt bij deze zeer kritische kranten. Want hij is niet de enige die uit zijn functie is gezet. Uh, ook bij andere kranten zijn hoofdredacteuren langzamerhand uh, vervangen. Ja, ja, en hij dus ook. Is er intussen gereageerd al door zijn collega-journalisten... bijvoorbeeld bij die krant op deze steekpartij... Ja, er is natuurlijk veel onrust nu uh, vandaag in Hongkong. Um, er wordt ook fel gereageerd op, op Twitter, het op Chinese Twitter... Uh, dat dit uh, overheidsterrorisme zou kunnen zijn. Nou, nogmaals, er is niets bekend over de daders op dit moment. Er is niets bekend of er ook maar iets mee te maken heeft dat dit vanuit Peking zou zijn georganiseerd. Het kan natuurlijk ook dat deze meneer andere vijanden heeft gehad. Maar de associatie van journalisten in Hongkong... heeft in ieder geval de autoriteiten opgeroepen de zaak eerlijk. En zonder vrees te onderzoeken. De onderste steen moet boven... Anders kan persvrijheid in Hongkong niet meer worden voortgezet. Al, die, al dus die associatie van journalisten. Een west correspondent Marieke de Vries was dat over Kevin Lauders, oud hoofdredacteur van een vooraanstaande krant daar, die is neergestoken. Angela Moira deed uh, ooit mee aan de beste singer-songwriter van Nederland. Daarvan kennen we dus. En het liedje heet uh, Babaloo. En van Babaloo gaan we naar Ingeloo. Want Ingeloo Stol is onze verslaggever. Met de minimaatschappij is uh, in uh, dorp Beneden-Leeuwen. En Ingeloo mocht uh, gisteren een avondje mee met de delegatie van Prins Carnaval. De ochtend. De minimaatschappij. Wat in ieder geval ons, ons button opspelde van 2014. Van ons. Kijk eens aan. Ja. Dat is leuk. Het is net, het is net Olympische Spelen een beetje, hè? Ja. <laughs> dat wordt het toch nog gehuldig zo, hè? zo wordt het nog gehuldig. Dan krijg je er nog echt mee Prins carnaval Herman van Gelder en zijn funke Marieke Regine... gaan vanavond met een carnavalsdelegatie langs bij verzorgingstehuis Sint Elisabeth. Het is een traditie vlak voor carnaval. Ik ben na jood tijd... Voor jouw nou, je is. mijn tijd. Uh. <laughs> Vierde u ook uitgebreid carnaval toen? Nou <laughs> en of. En dat was mijn man, die was een klein beetje de baas. Ja, dat dacht hij dan. Goeie tijd. Ja, ja, ik heb altijd een leuke tijd gehad met carnaval toen. Ze ik helemaal geëmotioneerd. Ja, ik zag het. Lief. Moi. Ja, mooi. Dat is ook onderdeel van carnaval, hè? Carnaval is niet alleen vier dagen feest. Het is ook... Het hele gemeenschappelijke eromheen. Het mooie samen, het mensen zijn. En jij bent de Funke Marieke? Dat klopt. Ik ja. heb al heel veel over jou gehoord van Herman. Ik hoorde het al, ja. Hoe ja. is het nou om zijn Funke Marieke te zijn? Geweldig. Ja, nee, ze heel leuk. Ze zijn vanaf het begin af aan al heel erg goed gegaan. Dus uh, ja, ik ben heel blij. Vanaf 2015 is er structureel minder geld voor professionele zorg. En dat baart de bewoners en werknemers in het Sint-Elisabeth-zorgen. Nou, dat vind ik heel erg. Ja, als je nou al bekijkt op de afdelingen hoe het nou al is, hoeveel dat er nu al bezuinigd wordt en dat het nog erger moet, nou, dan krijgen de mensen bijna geen aandacht meer. En ja, het is gewoon, ja, het is gewoon heel erg. Dus... Want u, werkt hier, u werkt hier in het Sint-Elisabeth. Ja. Hoe is de sfeer hier? Wij maken de sfeer hier gezellig. Maar als wij het, wij het niet gezellig maken, dan is het ja, zeg maar een dode dooieboel. dan is het niks. Nee. Dan zitten de mensen maar op de stoel voor zich uit te kijken. Of ze gaan terug, ze trekken zichzelf terug naar de kamer. Ja, dan is het gewoon ja, zielig. Dus hoe ja. meer ontslagen er vallen, hoe slechter het zal gaan. Ja, zeker weten. Ja, heel erg. Ja. De mensen, de bewoners, die leiden er echt onder. Het programma van de prins en zijn funke Marieke gaat verder in de Rosmolen. Waar een avond voor verstandelijk beperkte wordt gehouden. Zoals Björn, die heel graag iets wil vertellen op de radio. Ik ga wat me nu Astrid. Astrid, zo heet je nieuwe vriendin. Ja. En Komt ze vanavond ook kijken? Nee, dan is zit uh, uit Wamel. Zo komt uit Wamel. Ja. Je hebt net een prachtige optreden gegeven. Ja, uh, van Feyenoord. Liedjes. Feyenoord, hè? Ja. En wat zei Prins Carnaval net tegen jou? Ja, hij zei iemand, hij zei, hij zei iemand van Ajax, dit is zo. Geen Ajax. Nee, Ajax, Ajax, Ajax, Ajax moet zo verliezen. Ajax moet verliezen. Ja. Ook Angela van Dijk is aanwezig. Haar dochter zit in de dansgarde die vanavond optreedt. Mijn dochter die staat op nummer 4, vier. Nummer vier, dan loopt ze, komt ze eraan lopen, ja. als trotse moeder weer kijken. Hè? Leuk hè? Ja, het blijft geweldig, het blijft geweldig. Ze doen het ook heel erg leuk. En zo raken we aan de praat over de overname van Whatsapp. Of Facebook de gegevens van deze app nu wel of niet gaat gebruiken, volgens Angela zijn onze gegevens toch niet veilig meer. Het is nergens meer veilig. Je wordt gewoon geleefd in deze wereld. Gewoon met alles. Dus ja, dus ook met je WhatsApp gebeuren, met je Facebook. Ik heb zelf ook Facebook. Nou, die zet ik ook op. Openbaar. Niet alles natuurlijk. Dan moet je het niet doen. Dan moet je gewoon gaan sms'en. Of gewoon dus hele, de hele mobiele wereld uh, wegdoen En gewoon een ouderwetse telefoon pakken. Je kunt er toch niet meer omheen? Je kunt er niet meer omheen. Nee, echt niet. Aan het einde van de avond komt prins Herman met een verrassing. Wat krijg ik om? Dit is een uh, drankje, Een broijerke. likeurtje is het. En dat mag ik om mijn nek hangen? Ja, ja en mag ik hem ook opdrinken met de carnaval. Hè? Nou, wat leuk. dankjewel. je ja? wel. echt gehuldigd ook. Ja, ja, ja. Hoort er allemaal bij. prins. Hè? Dit voelt wel oh, goed hoor. Is. En zoenen natuurlijk. Oh. Hè? <laughs> <laughs> <laughs> Dank hadden het in de carnaval natuurlijk ook wel. zoenen. Doen, hè? Verzoening en zoenen. Hè? <laughs> ja, dat laatste was het misschien wel om te doen. Inge Stol was dat in Beneden Leeuwen de stelling. Het kabinet moet het plan voor strafbaarstelling van illegaliteit intrekken. Arie Slob van de ChristenUnie gooide gisteravond de kruppel in het hoenderok. Deed hij bij uh, 1 op 1 bij Eva Jinek aan tafel. Hij zegt, ik trek hier de lijn in het zand. Als dit doorgaat, dit kabinetsvoorstel, dan, uh, dan haal ik mijn uh, handtekening weg onder al die andere voorstellen. Even snel nog een reactie. Eens of oneens? Goedemorgen, met wie? Met uh, halfmorgen aan Goedemorgen. We hebben nog 10 seconden, meneer Magerdans. Sorry. Dat is Eens of oneens met de stelling? Ik ben het oneens. En waarom? Ja, de, de, de, de aanzuigende werking. Bovendien, wat betekent illegaal? Dat is je strijd met de wettelijke voorschriften. Het is eigenlijk al in strijd. We ja. kunnen blijven reageren de hele ochtend op die stelling. Waarom zou je middelen in de handel laten